Ik wil u vanavond wat voorlezen uit Handelingen 24. Vanavond is het boek Handelingen aan de beurt op onze wandeltocht door het Nieuwe Testament, waar we nagaan wat in de opeenvolgende gedeelte van het Nieuwe Testament geleerd wordt over de navolging van Christus. En ik heb daarvoor vanavond die term Nazareners of Nazoreers gekozen, die we vinden in handelingen 24. Dat is de toespraak van die advocaat Tertullus. Die de zaak van de joden tegen deze christenen bepleit bij de stadhouder. En Tertullus zegt in vers 5. Het is ons gebleken dat deze man een pest is. Hij heeft het over Paulus en een verwekker van oproeren onder alle Joden over het hele aardrijk, en een aanvoerder van de secte der Nazoreërs, die ook heeft geprobeerd de tempel te ontheiligen. We hebben hem dan ook gegrepen en naar onze wet willen oordelen. Paulus antwoordt daarop met de volgende woorden, vers 14, dit echter beken ik u, dat ik naar de weg, die zij secten noemen, zo de God van de vaderen dien, terwijl ik alles geloof, wat volgens de wet is, en in de profeten geschreven staat, en hoop op God heb, welke hoop zij ook zelf verwachten, dat er een opstanding zal zijn, zowel van rechtvaardigen, als van onrechtvaardigen. Vers 22, de stadhouder Felix nu, vrij nauwkeurig bekend met wat de weg betrof, verdaagde hun zaak en zei, wanneer de overste Lysias komt, zal ik uw zaken tot beslissing brengen. We zullen nog veel meer schriftgedeelten uit het boek Handelingen citeren, maar tot zover al eerst de lezing uit de schrift. Maar meteen met de deur in huis te vallen. We hebben inderdaad drie woorden die nogal wat verwarring scheppen. Nazareners, nazoreers en nazireërs. Twee daarvan betekenen exact hetzelfde, namelijk nazareners en nazoreers. In verschillende handschriften en in verschillende plaatsen in het Nieuwe Testament vind je die twee woorden die allebei betekenen iemand uit Nazareth. Jezus wordt in het boek Handelingen zeven keer. Je, of eigenlijk zes keer Jezus de Nazoreer genoemd en één keer Jezus van Nazareth in hoofdstuk 10, en dat betekent dus elke keer hetzelfde. Nazareners of Nazoreers zijn dus volgelingen van Jezus van Nazareth. Heel simpel, zoals je mensen noemt naar hun grote leider, zo gebeurde dat hier ook. Het woord nazireer betekent totaal wat anders. Daar gaat het wat we vinden in nummer 6 over een speciale groep in Israël die zich op bijzondere wijze aan de heren toewijden. Een nazireer gelofte aflegde. Daar hebben we het vanavond totaal niet over, maar dan is die spraakverwarring in elk geval uit de weg. We vinden in het boek Handelingen ook tweemaal het woord Christen. In hoofdstuk 11 lezen we dat in Antiochieën de volgelingen van Jezus voor het eerst christenen werden genoemd. En in handelingen 26 lezen we dat koning Agrippa zegt tegen Paulus, je beweegt mij wel bijna een christen te zijn. In 1 Peter 4 vindt u die uitdrukking ook nog eens een keer, dat is drie keer in het Nieuwe Testament. En christenen betekent eigenlijk precies hetzelfde als Nazareners of Nazoreers. Een Nazareer is een volgeling van Jezus van Nazareth. Een christen is een volgeling van Christus. In beide gevallen gaat het om een benaming die verwijst naar wat de Joden noemden de, de aanvoerder van deze secte. Eigenlijk noemt hij ook, de Tullus noemt ook Paulus een aanvoerder van die secte. Maar Jezus was dan de stichter van die secte geweest. Dan moeten wij dat woord secte niet zo hard schrikken. Het is eigenlijk een heel gewoon woord in die tijd, we horen eerder in het boek ook over de secte van de Farizeeën en de secte van de Sadduceeën, en zo horen we hier ook in vers 5 van de secte der Nazoreërs. Dat was een stroming binnen het jodendom, niemand zou nog op het idee zijn gekomen om te zeggen dat die christenen een soort nieuwe wereldgodsdienst vormden. Het is dan ook eigenlijk de dwaasheid gekroond om te zeggen dat de Heer Jezus de stichter van een godsdienst is geweest. Dat er later een kloof tussen Jodendom en Christendom is ontstaan, dat is een hele andere zaak. Dat was nooit de bedoeling. Het ging hier vooral om Joodse mensen, zeker in het land Palestina. Joodse mensen die volgelingen van Jezus waren. Zoals er andere Joodse mensen waren die volgelingen waren van andere bekende rabbijnen. Zoals dat tot vandaag de dag nog steeds is. Je hebt vele stromingen binnen het Jodendom, allemaal met hun eigen rabbijnen aan het hoofd. Soms zijn die al eeuwen geleden overleden, maar men noemt ze nog steeds naar zo'n rabbijn. In die tijd was het christendom een Joodse sekte. Waarbij sekte dus eigenlijk niets anders betekent dan denominatie. Een bepaalde stroming in het Jodendom. Ook dat woord sekte komt verschillende keren voor. Als Paulus in Rome is aangekomen, dan zeggen de Joden die hen daar spreken in 28 vers 22... Wij achten het juist van u te horen wat uw denkbeelden zijn, want wat deze secte betreft ons is bekend dat zij overal wordt tegengesproken. Nou, zo zien de christenen er dus uit. Een Joodse stroming, volgelingen van Jezus van Nazareth, dus Nazarenes of Nazareus, volgelingen van Christus, dus christenen. En dan heb ik de naam die het meest aan hen gegeven wordt nog helemaal niet genoemd, en dat is de naam discipel. Te veel om op te noemen. Vanaf het allereerste begin, vanaf hoofdstuk 6 tot bijna het laatste hoofdstuk aan toe, is dat de meest voorkomende naam. En die heeft eigenlijk heel direct met ons onderwerp te maken. Die Nazareërs, die christenen, zijn discipelen. Ook dat was helemaal geen bijzondere term. Dat betekent eenvoudig volgelingen van een bepaalde godsdienstige leider. Discipelen betekent dat deze mensen volgelingen waren van Jezus. En een volgeling zijn dat betekent dat je de leer van zo iemand overneemt, maar ook dat je wil wandelen in de weg die zo'n geestelijke leider heeft gewezen. Het waren discipelen van Jezus. Het was in die tijd nog totaal niet het geval wat veel later gebeurde, waar christenen zichzelf in de eerste plaats gingen zien als mensen met een bepaalde geloofsbeleid. En als mensen die bepaalde dingen geloofden. Dat is heel onjoods. De joden kennen geen dogma's. Ze zijn daar ook trots op. In het jodendom gaat het veel meer om wat je moet doen dan om leerstellingen, dogma's. Terwijl christenen, en dat is een sterk Griekse invloed vooral, om het weten gaat. Je moet bepaalde dingen weten. En natuurlijk ook geloven. Om jezelf een christen te noemen. Dat is allemaal van veel later tijd. Maar dat is ons zo vertrouwd dat het moeilijk is voor ons om je voor te stellen. Hoe die christenen in het boek handelingen leefden. Waar het niet ging om geloofstellingen. Die vaak zo erg theoretisch kunnen zijn. Het ging niet om de vraag wat je allemaal geloofde. Maar hoe je wandelde. En dat komt weer tot uitdrukkingen. En dan hebben we alle benamingen zo'n beetje gehad. In die merkwaardige aanduiding de weg. In de Telos vertaling wordt dat met een hoofdletter aangeduid. Om te laten zien dat het hier wat bijzonders is. We hebben het gevonden in vers 14 van hoofdstuk 24. Dit echter beken ik u dat ik naar de weg die zij een secte noemen. En dan nog eens in vers 22. Felix vrij nauwkeurig bekend met wat de weg betrof. En als u even een paar hoofdstukken eerder kijkt, naar hoofdstuk 19, dan staat er toen, dat is Paulus in Everse, toen sommigen zich verharden en ongehoorzaam waren, terwijl zij van de weg kwaad spraken voor de menigte, scheiden hij zich van hen af en zonder de discipelen af enzovoort. En in vers 23 staat daar, omstreeks die tijd nu ontstond er niet geringe opschudding over de weg. Die christenen waren bekend... ...onder een heel vreemde naam... ...de weg. De allereerste keer, dat is de enige die ik nog noem... ...is in hoofdstuk 9 vers 2... ...wanneer Saulus van Tarsus naar Damaskus wordt gestuurd... ...om de mensen die van die weg waren... ...zowel mannen als vrouwen geboeid naar Jeruzalem te brengen. Nou, die uitdrukking... ...de weg onderstreept nog eens een keer... ...wat Christendom in het boek Handelingen is. Geen theorie... ...geen leerstellingen... ...geen geloofsbelijdenis, ...al helemaal geen theologie... Het gaat om het doen. Het christendom is hier nog oer-Joods. Bij de Joden hebben we het over de Torah. Dat is de wet van Mozes. En dan krijg je de Talmud, Dat is het bijna geïnspireerde commentaar op die Torah. En daarin vind je vooral de halacha, De halacha is de Joodse uitdrukking voor wat een Jood allemaal moet doen. En halacha komt van een werkwoord dat betekent gaan. Het gaat er bij een jood om, niet wat moet je weten, maar hoe moet je gaan, hoe moet je wandelen. En dat hangt direct samen met dit woord weg. Het gaat om een levensstijl. En die levensstijl wordt precies omschreven. Die levensstijl houdt in volgeling van Jezus zijn. Daarom Nazoreus. daarom Christen. Het woord christen betekende dus heel wat anders dan vandaag aan de dag. Het woord christen betekende toen elk echt nog in een tijd van heidendom en fanatiek jodendom, die fel, allebei fel tegen die christenen waren, betekende christen zijn een bepaalde levensweg gaan achter Jezus aan. aan. Nou zijn we bij ons onderwerp. Het betekende een weggaan achter Jezus aan. En nou is het bijzondere van het boek Handelingen, dat dat in het kader geplaatst wordt van een uitdrukking die ik nog helemaal niet genoemd heb. En die nou vooral onze aandacht vraagt. En dat is de uitdrukking het Koninkrijk van God. Hey, als je erg gericht bent op de gemeente, de kerk van God, dan zeggen we bijvoorbeeld in Handelingen 2, is de gemeente gesticht bij de uitstorting van de Heilige Geest. Nou, dat is ook zo, maar dat staat helemaal niet in het boek Handelingen, dat concluderen wij achteraf. Het woord gemeente, het woord ecclesia komt helemaal niet zoveel voor in het boek Handelingen. Dat is helemaal niet het perspectief van Lucas. Dat vind je later bij Paulus uitgewerkt. En dat is allemaal prima op zijn tijd. Maar niet als je in het boek Handelingen bent. In het boek Handelingen is die andere termen die veel belangrijker is. En dat is die term het koninkrijk van God. En als u met me meegaat naar hoofdstuk 1. Dan ziet u hoe belangrijk die term is. Ik wil daar wat dingen over zeggen. En dan dat vanzelf in verband brengen met de navolging van Jezus, zoals we dat in dit boek beschreven vinden. En in handelingen 1 vers 3, daar ziet u, en een beetje tot onze verbazing denk ik, dat Jezus in die 40 dagen tussen zijn opstanding en zijn hemelvaart intensief is bezig geweest met zijn volgelingen. En dan staat er in de tweede helft van vers 3, Terwijl hij gedurende veertig dagen door hen werd gezien. En met hen sprak over de dingen die het koninkrijk van God betreft. Nou wat zou ik daar nou graag bij geweest zijn zeg? Als je bedenkt dat het onderwerp het koninkrijk van God zo verwaarloosd is eigenlijk. Dat we de kerk veel belangrijker zijn gaan vinden dan het koninkrijk. Dan zie je in handelingen komt de kerk of de gemeente nauwelijks aan de orde. En de heer Jezus heeft de moeite genomen om veertig dagen lang met hen te spreken over het koninkrijk Gods. 40 dagen. Ik zou er al een paar avonden lezingen over kunnen houden, dat heb ik ook wel vaak gedaan. Maar 40 dagen. Ik zal u eerlijk opbiechten, toen ik jong was, dacht ik dat het allemaal ging over het duizendjarige rijk. Want in mijn jeugd, als wij over het koninkrijk van God spraken, dan ging dat altijd over het duizendjarige rijk. Over wat dus nog komt. Nou, dat is ook wel erg belangrijk. Daar doe ik helemaal niks van af. Alleen het is verschrikkelijk eenzijdig. Ik geloof er niets van dat de Heer Jezus... 40 dagen lang gesproken heeft over het Koninkrijk... ...dat Hij zou oprichten als Hij zou terugkomen met de wolken des hemels. Het kan best zijn dat dat er ook bij was... ...dat Hij ook daarover gesproken heeft... ...in elk geval een paar versen verder... ...daar vragen de discipelen in vers 6 van hoofdstuk 1... Heer, zult u in deze tijd het koninkrijk voor Israël herstellen? Daar hebben ze het nou over, dat koninkrijk in zijn toekomstige daad. Wanneer zult u dat koninkrijk herstellen? Wanneer, met andere woorden, komt dat koninkrijk in macht en majesteit, waarvan wij weten dat het pas komt als Christus terugkomt met de wolken des hemels? Dat is een goede vraag. Hier, je zegt ook niet wat een domme vraag. Dat heeft niks met het koninkrijk te maken. Dat zeggen helemaal niet. Dat zeggen veel mensen wel vinden dat maar een domme vraag. Die zeggen, hebben de discipelen nou nog niks geleerd? Nee, ze stellen een hele goede vraag. Want dat koninkrijk, waar zij naar uitkijken, dat komt het inderdaad. Alleen de Heer Jezus zegt, het komt jullie niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht heeft gesteld. Dus het komt het, alleen jullie mogen niet weten wanneer. Het enige wat we nu van kunnen zeggen is dat het komt dat het aanbreekt als Jezus komt. En ze hebben ongetwijfeld erop gerekend dat het wel eens heel gauw zou kunnen zijn. Al in handelingen 3 spreekt Petrus de Joden toe en hij zegt in vers 19, heb dan berouw en bekeert u, opdat uw zonden worden uitgewist, opdat de tijden van verkwikking komen van het aangezicht van de Heer. En hij de voor u bestemde Christus, Jezus, zendt die de hemel moet opnemen tot op de tijden van de herstelling van alle dingen. Dat is dat toekomende koning. Maar ik durf te zeggen dat de heer Jezus een groot deel van die veertig dagen gesproken heeft over het koninkrijk in zijn tegenwoordige gedaan. Wij waren daar vroeger zo met die toekomstige kant bezig dat ik me herinner dat ik nog een vrij jonge vent was toen ik op een Bijbelstudieconferentie, waar we toe waren aan de brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 5, dat we daar een paar commentaren maakten, een paar opmerkingen maakten over het koninkrijk zoals het daar beschreven wordt. En ik deed dat als naar gewoonte, zoals we dat gewend waren, in de toekomstige toepassing. Dit weet en herkent u dat geen hoereerder, onrein of hebzuchtige, dat is een die naar erfdeel heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Dat wil zeggen, we komen niet in dat toekomende koninkrijk, wanneer wij met Christus zullen regeren. En toen stond er een broeder op uit Engeland. Ik weet nog dat hij een heel vreemd accent had. Toen we het voor het eerst ontmoetten dacht ik dat het een Scandinaviër was of zo. Maar in Noord-Engeland praten ze nog eenmaal zo. En ik moest die goede mannen vertalen ook. En hij gaf mij een reprimande die ik dus zelf moest vertalen. En hij zei Willem je vergeet helemaal. Wat het koninkrijk voor vandaag betekent. Ik heb later met deze goede vriend die al lang bij de heer is. Nog lang doorgepraat. En toen ontdekte ik pas dat wij die tegenwoordige betekenis van het koninkrijk God helemaal verwaarloosd hadden. Want hij zei, het is waar, wij zullen straks met Christus regeren. Maar vandaag de dag zijn wij onderdanen in dat koninkrijk. Straks met Christus regeren, ja. Maar nu onderdanen. En dat betekent ook in Everse vijf dat een onderdaan van Jezus zich niet afgeeft met zaken als hoererij en hebzucht en onreinheid, die dingen die daar genoemd worden. Dat past niet bij een volgeling van Jezus. Als de Heer Jezus het in handelingen 1 dus aan zijn discipelen heeft, tegenover zijn discipelen heeft over het Koninkrijk van God, dan heeft hij het in wezen over de vraag, hoe moet een onderdaan van Koning Jezus leven? Wat betekent dat, koning Jezus? Gaat dus met me mee naar handelingen 17. Dat is de enige maal in het boek handelingen dat Jezus een koning wordt genoemd. Zij komen daaraan in een Griekse stad, Macedonische eigenlijk, Thessalonica. En daar ontstaat een soort oproer. De joden worden jaloers en ze zorgen ervoor dat deze mannen gevangen worden genomen... En dan staat er vers 6, Hij sleepte Jason en enige broeders voor de stadsbestuurders en riepen, Deze die het aardrijk in oproer brengen, het aardrijk tussen twee haakjes, dat is de oikumene, waar ons woord eukumene van afgeleid is, dat is het Romeinse aardrijk, dat is het Romeinse rijk. Deze mensen brengen het Romeinse rijk in rip en roer. En deze, dat is vers 7, ...handelen tegen de allen tegen de verordeningen van de keizer... ...door te zeggen dat er een andere koning is. Jezus. Nou, ik moet u zeggen... ...ik heb al heel wat evangeliepredikingen in mijn leven gehoord. Ik heb er ook zelf wel een aantal gehouden... ...maar ik heb zelden nog nooit gehoord... ...dat daar verkondigd werd tegenover ongelovige mensen... ...jullie denken... ...ik zal het nu maar even toepassen op onze tijd dat George Bush en Gordon Brown... en Nicolas Sarkozy... en, Nicolas, en uh, Vladimir Poetin... hier de baas zijn in deze wereld. Vergeet het maar. Dat is Jezus. Wij vinden dat dat... ook allemaal helemaal niet aan de orde hoeft te komen. Als je het evangelie verkondigt... dan vertel je dat de mensen zondaren zijn... en dat er maar één weg van behoud is... en dat is de Heer Jezus aan te nemen. En dat is allemaal volkomen waar... maar we hebben daarmee het evangelie wel erg... individueel gemaakt. Alsof... De hele wereld draait om mijn zondeprobleem en de oplossing daarvan. Alsof de rest er allemaal niet toe doet. Alsof het alleen maar daarom gaat. Dat hangt samen met het individualisme van onze tijd. Wij zien de dingen heel klein. Als ik nou maar in de hemel kom. Maar dat is een heel raar vertekend, om niet te zeggen, egocentrisch beeld van het evangelie. In het evangelie gaat het over het koninkrijk gods. In handelingen, in Matthäus 24 lezen we dat dit evangelie van het koninkrijk verkondigd zal worden tot het einde van de aarde. Eerlijk kan Christus niet terugkomen. Het evangelie van het koninkrijk. Wij verkondigen deze wereld niet alleen maar dat een individuele zondaar tot geloof kan komen en daardoor behouden kan worden. Wij verkondigen dat er een koning is die machtiger is dan de machtigste mannen en eventueel vrouwen vandaag de dag in deze hele wereld. Machtiger dan Angela Merkel en Hillary Clinton, om die er ook eens bij te betrekken. Hij is een andere koning, een verschillende koning, staat er letterlijk. Hij is van een andere soort, hij is van een andere makelij. Kijk je dat voorstellen, hier is dat Romeinse Rijk, daar waren die mensen apentrotsel. Wat een machtig Rijk. Zo groot, zo wijd. Er was geen Rijk meer te ver. er waren nauwelijks andere Rijken. Er was niets mee te vergelijken. Alles, alles, alles in de toenmalige bekende wereld, vandaar het woord aardrijk, was onderworpen aan de keizer van Rome. Daar komt nog iets bij. In Lukas, het evangelie, geschreven door dezelfde man die boekhandelingen geschreven heeft, daar zegt de duivel op de berg van de verzoeking tegen de Heer Jezus, dat het hele aardrijk hem onderworpen is. Vind je niet in de andere evangelie. En dat betekent nog steeds het Romeinse Rijk. Lucas II koning of keizer Augustus liet het aardrijk tellen. Dat is het Romeinse Rijk. Daar zegt de duivel in Lucas 4 dat het hele aardrijk hem onderworpen is. En dat is ook zo. Hij is de feitelijke engelvorst van het Romeinse Rijk. Dat is de draak uit het boek openbaar. Die draak uit het boek Openbaring is daar de engelvorst van het Romeinse Rijk. Van dat machtigste rijk dat de geschiedenis hier in het Westen ooit gezien heeft. Dat is niet meer te vergelijken. Alle rijken die ooit daarna in het Westen zijn gekomen, zijn in feite allemaal opvolgers van dat rijk. Ze zijn allemaal herlevingen van het Romeinse Rijk. Misschien zelfs wel tot aan de Amerikanen aan toe vandaag aan de dag, die wel eens de nieuwe Romeinen zijn genoemd. Al die rijken zijn dan eenmaal opvolgers van dat ene rijk. En aan het hoofd van dat rijk staat een machtige vorst. Die met recht kan zeggen tegen de heer Jezus. Aan mij zijn al die koninkrijken gegeven. En ik geef ze aan wie ik wil. En de heer Jezus spreekt dat niet tegen. ook niet. En de duivel zegt. Dat kun je allemaal zo krijgen. Ik kan er voor zorgen. Het is in mijn macht om van jou keizer in Rome te maken. Dan hoef je alleen maar voor mij neer te brengen. Zie wat een verzoeking dat is. De heer Jezus komt. Het gezag krijgen, niet alleen over Israël, maar over het hele Romeinse Rijk, door alleen maar voor de duivel neer te kregen. En dat heeft hij geweigerd. Er is een andere koning dan de Romeinse keizer. En die koning is een gekruisigde. U moet zich proberen voor te stellen, de dwaasheid van het evangelie. Wij proberen het evangelie zo logisch mogelijk te maken. Nou, het is logisch dat elk mens een zonde is, dat is niet zo moeilijk uit te leggen, als je een beetje nadenkt, een beetje jezelf kent. Het is ook logisch dat je jezelf niet kan redden, en het is ook logisch dat je dus van een ander afhankelijk bent. Het is ook logisch dat de enige die dat zou kunnen degene is die zelf zonder zonde was. En die in jouw plaats gestorven is. Het is allemaal even logisch. Op die manier proberen we de moderne mens te verlokken. Om vooral onze logica te accepteren en te zien hoe slim het allemaal in elkaar zit. Maar de evangelie is helemaal niet logisch. Het is het meest krankzinnige verhaal dat ooit in deze wereld verteld is. Er is iemand die is machtiger dan de keizer. En dat is een gekruiserde. Een gekruisigde, dat was de ergste misdadiger die er was. Dat was bijvoorbeeld een slaaf die zijn heer had gedood. Zo iemand. Niets was minder waardiger dan een gekruisigde. Er zijn beroemde schrijvers geweest uit de eerste eeuwen. We weten dat doordat christenen daarop zijn ingegaan. Daardoor kennen we die schrijvers, want hun geschriften zijn niet bewaard gebleven. Trifo is er zo eentje. Celsus is er zo een. En die zijn beantwoord en weerlegd door allerlei christenen die een boek schreven tegen Celsius, tegen Trifoda, dat kennen we die kerels. En die kerels zeiden allemaal hetzelfde. Maar nou, ze zeiden een heleboel, maar één van die dingen was, denk je nou werkelijk dat wij zo gek zijn om te geloven in een gekruisigde? Willen jullie ons wijsmaken dat al ons heil gelegen kan zijn in iemand die smadelijk tenslotte door de Romeinen aan een kruis geslagen is? Het gaat dus niet alleen dat hij gekruisigd was, maar de Romeinen hebben laten zien dat ze machtiger waren dan deze man. Ze hebben hem eenvoudig terechtgesteld. Ze hebben hem. Gevonden, er is een vonnis uitgesproken door Pilatus, de vertegenwoordiger van de Romeinse Keizer. En die Romeinse keizer heeft dus via Pilatus gewoon met deze man afgerekend op de meest smadelijke wijze die je kan voorstellen door hem aan een kruis te slaan. En dan wil u ons vertellen dat die persoon machtiger zou zijn dan de keizer. Een dode, een gekruisigde. En dat we zelfs voor ons eeuwig heil afhankelijk zijn van het geloven die gekruist. Nou daar is echt helemaal niks logisch aan. Hoor. Je kunt het net zo mooi logisch maken als je wil. Maar het is de meest dwaze geschiedenis die deze wereld ooit heeft gekend. In dat soort milieu leven de christen. En elke keer als een christen, als iemand zich die doopt tot christen. Dan zei hij daarmee, ik kies de kant van de dwaasheid. Ik kies de kant van die gekruisde Jezus. Ik kies de kant van de verliezer, schijnbare verliezer, want ik ken het geheim. Deze gekruisde, deze geminachte persoon, deze verliezer, is de feitelijke overwinnaar. Er is een andere koning dan de Romeinse keizer, dat is Jezus van Nazareth, want hij is niet in het graf gebleven, hij is opgestaan en hij zit aan Gods rechterhand. En alle dingen zijn aan hem onderworpen. Het is ongelooflijk. Dat zijn de discipelen, dat zijn de Nazarenes, dat zijn de mensen van de weg. En ze zeggen met die dood, niet alleen maar ik kies zijn kant, maar voortaan ga ik achter hem aan wat ook de consequenties mogen zijn. Dat is het evangelie van het Koninkrijk Gods. In handelingen 20, waar Paulus de oudsten van Everse toespreekt op het strand van Wileten, daar zegt hij in vers 25, en nu zie ik weet dat u allen onder wie ik ben rondgegaan om het koninkrijk te prediken, mijn gezicht niet meer zult zien. Dat is een afscheidsreden. Maar waar het nou om gaat is dit. Paulus zegt dus dat dit zijn boodschap is geweest. Niet de enige boodschap. Hij heeft ook bekering en geloof verkondigd. Deze we even eerder in vers 21. Hij heeft ook de volle raad van God verkondigd. Deze we weer wat verder. Maar, in vers 25 staat, ik ben rondgegaan om het koninkrijk te prediken. Hij is rondgegaan om te vertellen, er is een andere koning dan de keizer. En die andere koning is veel machtiger dan de keizer. Het lijkt misschien wel niet zo, maar hij gaat uiteindelijk zegenvieren. Die keizer moet uiteindelijk tegen hem het loodje leggen. Dat is de boodschap. Daar ging het dus niet om uw of mijn persoonlijk zielenheil alleen maar, hoort er ook bij, stel u gerust. Maar het ging om deze hele kosmos. Paulus heeft een veel groter perspectief. Dan die mensen die alleen maar tobben over hun eigen zielen. Heild. In hoofdstuk 28 als Paulus in Rome is aangekomen. En die joden roepen hem ter verantwoording. Want die hebben heel wat gehoord over die vreemde secten. Wat is dat toch voor een club. En wat is dat die Paulus die daar een aanvoerder van is. We willen die man willen spreken. Ze zijn heel vriendelijk en. Verschietelijk, maar ze willen toch wel graag het maatje van de kous weten. En dan in Handelingen 28, daar zegt Paulus, euh, laat ik het vers lezen, nadat zij nu voor hem een dag hadden bepaald, kwamen er nog meer bij hem in zijn verblijf, aan wie hij het koninkrijk van God uitlegde. En betuigde, terwijl hij hen tracht te overtuigen, aan de Jezus, zowel uit de wet van Mozes als uit de profeten, van s'morgens goed tot laat. Dus als Paulus met die mensen spreekt, dan is dat zijn prioriteit. Hij wil deze joden het koninkrijk van God uitleggen. En helemaal aan het eind van het boek staat in vers 30. Hij nu bleef twee hele jaren in zijn eigen huurwoning. En hij ontving allen die bij hem binnenkwamen. En wat verkondigde hij hun? Hoe ze in de hemel konden komen? Vast ook. Maar dit staat er. Hij predikte het koninkrijk van God. En leerde aangaande de heer Jezus met alle vrijmoedigheid onverhinderd. Hij predikte het koninkrijk predikte dat er een andere koning is Jezus en dat uiteindelijk de hele geschiedenis daarop uitloopt dat deze Jezus zal zegevieren en dat de keizer van Rome zal ten ondergaan, en daarom, ik noem het nog eventjes dat is de hele boodschap van het boek Openbaring. die machtige draak die zal ten slotte ten ondergaan tegen het land het evangelie mag dan dwaas zijn, het is ook wel verschrikkelijk mooi. Dat is het, ook het spannend, Het is het meest dwaze verhaal dat ooit verteld is. Het is ook het meest spannende verhaal. Ik zou bijna zeggen het meest originele verhaal. Dat uiteindelijk de draak overwonnen wordt door een lam. Ik moet nou niet te veel daarop vooruit lopen, want dat boek hebben we bewaard voor de laatste avond. Maar dat is eigenlijk ook de boodschap van Paul. En wat betekent nou dat koninkrijk van God om het toch een beetje dichter bij ons te halen voor u en mij in ons dagelijks leven volgens het boek Handelingen? Wat heeft dat nou te betekenen? We hebben het over die toekomstige betekenis gehad. Laten we maar eerst een keer de negatieve kant halen in Handelingen 14, vers 22. Dan gaat Paulus terug naar de verschillende plaatsen waar hij gemeenten gesticht had: Lystra, Iconium en Antiochieën. Handelingen 14, vers 22, hij versterkte, ze versterkten de zielen van de discipelen, terwijl ze hen vermaanden in het geloof te blijven, en dat wij door vele verdrukkingen het koninkrijk van God moeten binnengaan. Zo, er worden geen doekjes omgewonden. Elke keer als in handelingen iemand gedood wordt, er wordt tegen hem gezegd, fijn, je kent nou het geheim, je wilt nou openlijk te kennen geven dat je bij de Jezus wil horen. Maar de kans is heel groot dat je daarvoor je leven zult moeten geven. Ben je daartoe bereid, of Nee. Dat is het grote risico. We moeten door veel verdrukkingen tenslotte dat koninkrijk binnengaan. Hier is dat koninkrijk eigenlijk ook weer in de toekomstige betekenis. En de weg naar dat koninkrijk toe is de kant van de verdrukking. Het lijden met Christus. Hij is de verworpen heer, de verworpen koning. Wij delen zijn verwerping. Hij is de leidende koning. Wij delen zijn lijden. Hij heeft hetzelfde gezegd, twee het zelf gezegd tweemaal in Johannes Evangelie. De slaaf is niet meer dan zijn meester. Als ze mij vervolgd hebben. Zullen zij ook u vervolgen. Zullen ze ook jullie vervolgen. Dat is de keiger de realiteit. Dat is de ene kant van het koninkrijk. Want je kunt wel zeggen. Jezus is machtiger dan de, dan de keizer in Rome. Maar die keizer in Rome moet je ook niet uitvlakken. Drie eeuwen lang. Tot ongeveer het jaar 312 aan toe, zal die Romeinse keizer laten zien dat hij de machtigste is, schijnbaar. Maar dat bloed der Martelaren is het zaad van de kerk geworden. Die kerk groeide en groeide tegen de klippen op door drie eeuwen van Martelaren. Miljoenen christenen hebben in die eeuwen het leven gelaten. De draak is machtig. Het draak in in openbaring 12 gaat hij achter degene die van Jezus zijn aan en hij speelt vuur en hij, hij probeert hem te verslinden en het lukt hem bij heel veel mensen. Dat is de ene kant. Dat is de kant die heel belangrijk is. Als wij met hem lijden, zullen we ook met hem heersen, zegt Paulus in 2 Timotheus 2. Als we met hem lijden, zullen we ook met hem verheerlijk worden, zegt hij in Romeinen 8 7. Ik herinner me ooit dat ik eens een keer een serie lezingen gaf over de Koninkrijk Gods in een Pfingstergemeente. In een andere hoek van het land. En één avond zouden we spreken over die kant van het lijden. En die mensen begonnen steeds meer op hun stoelen heen en weer te schuiven. En ik dacht, wat hebben ze toch? Wat is dat toch? Want ik moet zeggen, die kant van het lijden was maar op het lijf geschreven. Voor zover ik ooit iets gelezen had en geleerd had over het Koninkrijk in zijn huidige betekenis. Dan is dat die kant. Van het lijden. Van het delen van de vervolging van Christus. Van zijn verwerping. De risico's die Christus en met zich meebrengt. Hebben we hebben straks al even gedacht naar Stevenus. En er zijn heel wat stevenussen geweest in het boek boekhandeling. Mensen die gestenigd zijn. Mensen die gedood. Paulus is zelf een keer gestenigd. Heeft het overleefd. En anderen zijn als martelaren gestorven. En ik benadrukte die avond. Die kant van het koninkrijk. En die mensen werden daar een beetje onrustig van. En later... Had ik contact met die voorganger en ik zei, wat was er toch met die mensen aan de hand? Hij zei, ja die mensen, die kennen altijd alleen maar de andere kant van het koninkrijk. En dat is de kant van de kracht van het triomf. Het koninkrijk betekent dat wij in de kracht van Jezus erop mogen uitgaan. En dat wij wonderen en tekenen mogen verwachten, want die koning laat zich niet onbetuigd. Die koning, die heeft geweldige macht en die macht deelt hij met zijn volgelingen. Ik zeg tegen die voorganger, zeg maar dat ze gerust kunnen zijn, want daar gaat het de volgende keer over. Nou, u hoeft dus niet zenuwachtig te zijn, want vanavond krijgt u beide kanten van het boek Handelingen in één pakket bij elkaar. Maar nou, er zijn twee kanten: Dit is de kant van de vervolging en de verdrukkingen. Dit is de kant van de martelaag, Stefanus. En er zijn er vele geweest. Als je leest in de Tweede Korinthebrief wat Paulus allemaal niet te verduren heeft gehad op zijn zendingsreizen, dat is onbeschrijfelijk. Je begrijpt niet dat een mens, een gewoon mens zoals u en ik, dat iemand zulke vervolgingen kan verduren. Dat hij dat volhoudt om zo verschrikkelijk veel te moeten doormaken. Gestenigd, gegezeld een aantal keren. Verschillende keren schipbreuk geleden ook. Nou, je noemt hem nog constant geplaagd met rovers en overvallen en vijandige mensen en gevangenschap. Hoeveel keren niet in de gevangenis gezeten, dat is haast niet voor te stellen. Ja, ik kan me voorstellen dat sommige mensen dat niet zo graag horen. Als je ook mensen hebt die die andere kant niet zo graag horen. Die kant van de kracht. Die kant van die koning in de hemel die zich niet onbetuigd laat. Want die kant is er ook. Gaat u eens met me mee alsjeblieft naar het hoofdstuk 8. Daar komt Filippus. Eh, gewone diaken. Want wij denken altijd maar dat alleen apostelen dat soort dingen kunnen. Hè. Dat argument krijg ik vaak. Ja, dat is niet voor onze tijd, want we hebben geen apostelen meer. Dat was alleen voor de apostelen. Nou, Filippus was de gewone diaken. die hebben we vandaag ook nog. En in handelingen 8, daar lezen we van Filippus in vers 12. Toen die mensen in Samaria Filippus geloofden, en wat verkondigde die dan? Die het evangelie aangaande het koninkrijk van God en van de naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, zowel mannen als vrouwen. Nou zie je precies wat voor context die doop staat. Die dood betekende de verkondiging van het koninkrijk gods. gods. En dat betekent, voor wie kies je? Blijf je trouw aan de keizer? Of durf je in feite een opstandige daad tegenover de keizer te plegen? Door je aan de kant van Jezus te stellen. Aan de kant van de er is Ze werden gedood, mannen en vrouwen. En daar is ook nog Simon de Tovenaar, die geloofde ook. En na gedoopt te zijn, bleef hij voortdurend bij Filippus En toen hij tekenen en grote krachten zag gebeuren, was hij buiten zichzelf. Nou, er wordt vandaag veel gesproken over tekenen en krachten en wonderen. Hier ziet u dat die horen onder het afdelingje, Koninkrijk van God. Aan het slot van Marcus zie je dat heel mooi, we hebben dat destijds gezien. De heer Jezus werd verheerlijk aan Gods rechterhand en van daaruit werkte hij mee met de discipelen op aarde, doordat die het woord brachten en Jezus bevestigde dat woord door krachten tekenen en wonderen. Dat is de andere kant. En zo is het altijd in het heidendom gegaan. Onze Germaanse voorouders waren natuurlijk heidenen, maar dat zegt ons nog niet veel. Wij denken bij heidenen gewoon, dat waren dus mensen die nog geen christen waren. Maar heidenen betekent ook nog iets positiefs, in de zin van ze stonden ergens voor. En die zendelingen die hier naar onze kontrijen kwamen, zoals Willy Brod en Bonifatius enzovoort, die brachten helemaal niet in de eerste plaats dat evangelie van... ...van Jezus die voor zondaren gestorven is. Ach, beter gezegd, dat zat er wel in... ...maar dat was niet de speerpunt van hun prediking. En dat hing samen met het soort mensen dat hier woonde... ...onze verre voorouders. Voor die heide was in de eerste plaats belangrijk... ...wat eigenlijk bij, nog steeds zo is bij volken in derde wereldlanden... ...die het evangelie nog maar heel weinig kennen... ...of nauwelijks of niet. Het eerste wat ze willen weten en wat ze willen zien... ...is niet, hoe kom ik van mijn zondeprobleem af? Dat is helemaal niet een prioriteit. Nogmaals, we hebben zo'n simplistisch idee vaak van het evangelie. Je kunt naar die mensen toegaan... ...en ze vertellen jullie zijn zondaren... ...en jullie een redder nodig... ...en dan kun je antwoord krijgen met mijn woorden... ...ja sorry, maar dat is niet ons probleem. We hebben wel een ander probleem, heb je daar ook een antwoord voor? Zo, so, wat is jullie probleem dan? Ah, nu gaat de zendeling luisteren. Nu gaat hij horen, wat willen die mensen echt weten? Die zendelingen willen weten, luisteren wij dienen hier vele goden en vele geesten. En die hebben heel veel macht. En dat is reëel, dat is reëel. Daar staan we te weinig bij stil, ze hebben veel macht. En nu kom jij met een andere boodschap, zendelingen uit het westen. En het enige en het eerste wat ik van jou wil weten is of jouw God grotere macht heeft dan de onze. Want als dat niet het geval is, waarom zullen we dan overstappen? Die mensen hebben dus niet niks, ze hebben een goden. En die goden zijn niet verzinsels, dat zijn reële geestelijke macht. Dat zijn gevallen engelen, maar het zijn dus reële machten, ze bestaan. En die goden, die dienen ze, daar krijgen ze ook wat voor. Die goden hebben hun in hun macht. En het eerste wat ze willen weten is, is jouw God machtiger dan onze God? Daarom hebben Willy Brod en Bonifatius hier heilige eiken staan omhakken in deze contraire. Want die heilige eiken, dat was als het ware de verpersoonlijking van zo'n godheid. Dat waren bomen gewijd aan zo'n godheid. En als je die zou omhakken, dan zou de wraak van de godheid jou treffen. Het is een beetje hetzelfde als Paulus die op Malta is. In hoofdstuk 27, 28, 28 aan het begin. Hij is er op Malta en die heidenen kijken toe. Die denken, wat zijn dat voor mensen? Wat is dit voor een man? En dan zijn ze takken aan het verzamelen om een vuur te stoken. Want ze zijn koud en nat. En dan komt er ineens een adder uit dat vuur. En uit die takken en die bijt in de arm van... En dan zeggen die mensen onmiddellijk, ah, zie je, deze man probeerde te ontsnappen aan de goden. de godin Nemesis. En hij heeft het weinig voor elkaar gekregen. Want ze probeerden eerst via het water hem te kwetsen, via die storm. Hij is ontkomen en nou weet ze hem toch nog te pakken te krijgen met die slang. En het belangrijke dat Paulus die slang afschudde was niet alleen maar dat hij daarmee bewees dat er kracht tot gezondmaking is bij de Heer. Het belangrijke was dat hij liet zien dat zijn God machtiger was dan Nemesis. Deze Griekse godin. Daar gaat het om. Als Paulus in handelingen 16 in Filippi is, dan loopt daar achter hem aan die waarzegste. En er staat uitdrukkelijk, zij sprak door een geest. De Piton, dat kennen wij nu als een naam voor een slang, maar dat was een monster dat eigenlijk in dienst stond van de god Apollo. Eigenlijk dan weer hetzelfde. Hier is een Griekse godheid die door deze vrouw spreekt. En Paulus uitdaagt, en via Paulus de God van Paulus uitdaagt. Opnieuw een strijd tussen Apollo en Paulus. En Paulus wint. En dat is niet alleen maar omdat die vrouw zo lastig is, maar Paulus maakt daarmee een punt om het nou eens eigen tijd uit te drukken. Hij zegt in Filippi, ik predik jullie een boodschap over een godheid die machtiger is dan Apollo. Daar waren die mensen onder de indruk. Polling heeft ook nog een tweelingzusje. Ze heet Artemis. En dat was de machtige rodin van Ephesus. We hebben in het voorjaar, vorig jaar, haar beeld gezien. In die tempel. Die geweldige Artemis van de Ephesiërs. In handelingen 19. Gaat u daar eens even met me heen. Daar zien wij hoe die mensen bang zijn dat Artemis in de verdrukking komt. Door de boodschap van Paulus. Wat doet Paulus daar namelijk? Paulus komt het Koninkrijk Gods verkondigen. Kijk maar, daar staat het. Vers 8 van hoofdstuk 19. Hij ging in de synagoge, sprak vrijmoedig drie maanden lang en betoogde en overreedde de mensen betreffende de dingen van het Koninkrijk van God. Wat stond dat toch hoog op zijn prioriteitenlijstje? Paulus heeft het over het Koninkrijk van God. En een heleboel mensen willen, dat niet, willen daar niet van horen. Die gaan kwaadspreken van, van Paulus en van zijn boodschap. Nou dan neemt hij de mensen die wel willen luisteren apart en hij spreekt dagelijks in de school van Tyrannus, dan heeft hij blijkbaar een zaaltje gehuurd en twee jaar lang spreekt hij daar en wat gebeurt daar? Niet alleen dat al die mensen daardoor het woord van de heer hoorden, want die mensen die het hoorden die vertelden het dan weer verder, maar het had geweldige uitwerking. Er gebeurde buitengewone krachten, deed God door de handen van Paulus, zegt vers 11, zodat zelfs zweedoeken en gordeldoeken van zijn lichaam op de zieken werden gelegd en de ziekten van hen weken en de boze geesten uitgingen. Anderen proberen dat na te doen en dat wil helemaal niet. Dat werkt niet. En die mensen die tot geloof zijn gekomen, die gaan er al hun toverboeken bij elkaar brengen en andere tovermiddelen en ze maken daar een geweldige brandstapel van. En dan worden de mensen een beetje onrustig. Luister, die mensen worden niet onrustig omdat verkondigd wordt dat als je naar Jezus gelooft, je niet naar de hel hoeft, maar naar de hemel gaat. Dat interesseerde ze niks, dat zei ze ook helemaal niks. Weet je wat die mensen onrustig maken? Een strijd in de hemelse gewesten, waar wij vaak zo weinig benul van hebben. Een strijd in de hemelse gewesten. Die Paulus verkondigde een geestelijk rijk. Daar had hij het ook elke keer over, het koninkrijk van God. En de koning in dat rijk heette Jezus Christus. Een gestorvene en opgestane, die daar in de hemel troonde en die zijn macht liet merken door wonderen en tekenen die daar gebeurde, in heel die provincie Azië, daar aan de westkust van het tegenwoordige Turkije, die hele landstreek, daar gebeurde het ene wonder naar de andere. mensen werden zelfs genezen doordat ze doeken, zakdoeken van Paulus aanraakten, ongelooflijk, en dan komen die zilversmeden in beweging, waarom? Omdat zij voelen dat Paulus niet alleen maar een concurrent is voor, een bedrijfstak. Paulus is een concurrent van Artemis. Dit is een geestelijke strijd. Jezus staat niet tegenover de keizer in Rome alleen. De keizer in Rome is een peulenschilletje. Een eitje. Gaat omgaat zijn de geestelijke machten, zijn de goden in de hogere wereld. Dan het derde voorbeeld dat ik noem, Nemesis, Apollo. Hier is het Artemis. Twee uur lang. In mei waren wij in die geweldige arena, waar ik weet niet hoeveel duizenden, tienduizenden mensen kunnen plaatsnemen. En wij hebben daar mooie opwekkingsliederen gezongen. Heel stoer natuurlijk, want het gezang van dat grote Artemis der Efezius, was al lang verstomd. Dus wij waren heel dapper, kwamen wij twintig eeuwen te laat. Maar toch, maar toch, wij mochten daar zingen van de grootheid van de Heer Jezus. Want die Artemis aanbidders, die zijn al lang uitgestorven. Hoor je toch niemand meer over wie aanbidt nog Artemis van de, ja, in New Age kringen, een beetje een mode verschijnt, maar toen was het een realiteit. Een van de zeven wereldwonderen staat daar nog, stond daar in Efeze, de tempel van Artemis. Nu staat er nog een klein miserig zuiltje, dat konden we nog bekijken, maar toen was dat werkelijk waar. En daar troonde dat geweldige beeld van Artemis in die tempel. Ziet daar het evangelie over mensen? Het evangelie is veel groter en veel rijker en veel heerlijker. Veel verstrekkender dan wij vaak denken. Nogmaals, wij betrekken het alleen maar op onze eigen persoonlijke nood. En die wordt ook gecoverd, om zo te zeggen. Dat is er ook bij inbegrepen. Waar het om gaat, is uiteindelijk deze geestelijke strijd in de hemelse gewesten. Dus die volgende avond, toen ik in die Pinkstergemeente kwam, zaten al die mensen te stralen, want dat was wat ze graag wilden horen. Die andere boodschap over lijden en vervolging en verdrukking en marteldood, dat vonden ze niet zo fijn, maar dat hoort er ook bij. Want Paulus was hier bijna ook eraan onderdoor gegaan. Het is dat de broeders zeiden, nou wegwezen, hij gaat niet het stadion in, hij moest hals over kop vertrekken. Dat was ook de realiteit. Het is een realiteit dat mensen dat... Als hij langer gebeest was, gebleven was, naar de mensen gesproken, dan hadden ze hem afgemaakt. Zie je, dat is de spannende wereld van het boek Handeling. Dat is de spanning die dat hele boek doortrekt. Aan de ene kant, als je bij Jezus hoort, kan het je de kop kosten, letterlijk. Uiteindelijk heeft het ook Paulus de kop gekost, die werd afgehakt in Rome. Het kan je je leven kosten. Op een na zijn alle twaalf apostelen... Johannes was de uitzondering volgens de geschiedenis. Hebben alle twaalf apostelen hun leven gegeven als martelaren voor Jezus. Dat is de ene realiteit. De andere realiteit is dat Christus zo machtig is. Hij heeft de keizer van Rome nog niet definitief overwonnen. Dat doet hij pas als hij terugkomt. Dan wordt de draak definitief door het land verslagen. Dat geweldige monster, dat kleine weerloze land. Maar in die tussentijd krijgt hij de draak elke keer een tik. Elke keer als iemand wonderbaarlijk geneest, krijgt de draak weer een opduvel. Nou, opduvel is misschien niet zo'n toepasselijk woord in dit verband, maar krijgt hij weer een tik. Elke keer als een demon wordt uitgedreven, is dat weer een klap in het gezicht van de draak. Al 2000 jaar worden op die manier klappen uitgedeeld aan de draak, maar het is nog niet de eindstrijd. Het is nog niet de eindoverwinning. Af en toe krijgen wij een klap. En dat is het spannende van de christelijke geschiedenis. En het boek Handelingen geeft ons dat overzicht. Wij zijn Nazareërs. Nazareners of Nazoreërs. Volgelingen van Jezus. En daar zitten die twee kanten aan. Het kan u de kop kosten. Dat is een mogelijkheid. Het is niet gezegd dat het gebeurt. Het kan u ook een kroon en een troon opleveren. Dat staat wel vast. We zullen met Christus regeren de duizend jaar. Dan zijn we geen onderdanen meer in het koninkrijk van koning Jezus. Maar dan zullen we met hem zegen vieren. Dan zullen we met hem regeren. Dan zal de draak er niet zijn gedaan. Er zal deze hele wereld gelegd worden aan de voeten van het Lam. Dat zal een geweldige tijd zijn. In de tussentijd, lieve mensen, tanden op elkaar. Het kan niet lang meer duren. Het kan je de kop kosten, maar dat is niet zeker. Het zal je een kroon opleveren. Dat is wel zeker. God zegen ons allemaal. Ik heb er drie vragen van u ontvangen. We beginnen maar met een klein technisch vraagje. Hoe komt het nou dat in alle moderne vertalingen Artemis staat, behalve in de statenvertaling, daar staat Diana? Als je iemand het verhaal hoort vertellen en die vertelt, groot is de Diana de Ephesius, dan weet je dat is een. die komt uit een statenvertaling milieu. Het komt doordat. Kijk, er zijn al mensen juichend de handen opsteken. Ja. Het is nog steeds de beste vertaling, alleen hij is zo vreselijk ouderwets. De mensen snappen het niet meer wat ze lezen. Maar goed, waarom staat dat daar nou zo? Ik denk dat het een stukje eigenwijzigheid van die statenvertalers was, want ook in de handschriften die zij hadden stond gewoon Artemis. Maar Artemis is de Griekse naam en Diana is de Romeinse naam voor dezelfde godin. Al die godinnen die, bij de Grieken die hadden hun tegenhanger... Bij de Romeinen. Jupiter heette, bij de Romeinse Jupiter heet Zeus, bij de Grieken. Poseidon bij de Grieken heet Neptunus, bij de Romeinen. En zo kan je nog een hele tijd doorgaan. Eh, allemaal dubbele namen dus. Oorspronkelijk waren dat ook verschillende goden. Maar ze lijken zoveel op elkaar dat men later gewoon zei dat ze dezelfde Dus Diana, dat is de godin van de jacht. bij de Romeinen, maar ze heeft een heleboel trekken gemeen met Artemis bij de Grieken. En niet alleen bij de Grieken, maar bij een heleboel volkeren die ook onder de Griekse invloed waren gekomen. Zoals daar in Ephese, En dus zeiden die statenvertalers, ze nou wij weten beter wie Diana is dan Artemis, dus we noemen haar gewoon Diana. That's all. Maar er staat gewoon het Griekse Artemis en er is geen enkele reden om dat dan niet te vertalen. Een andere vraag... Die luidt als volgt. Het lijkt dat de goden uit die tijd duidelijk herkenbaar waren. Ze hadden zelfs namen. Kunt u goden uit deze tijd noemen? Ja, het verschil is natuurlijk dat in die tijd wij te maken hadden met heidense godsdiensten waar de goden met naam en toenaam uh, genoemd konden worden. Vandaag komt dat trouwens weer een beetje terug, niet zozeer in Nederland, maar in Denemarken schijnt de oude Germaanse godsdienst weer in eer hersteld te zijn. En zelfs door de staat als godsdienst erkend te worden. En je hebt daar uh, dus denen die daar weer uh, Wodan of Odin heet die in het noorden. En Donar heet daar Tor, maar dat gaat ook allemaal over diezelfde goden. Die dat soort goden aanroepen en vereeren. Dus daar uh, worden ze weer bij de oude namen genoemd. Hier en daar heb je dat natuurlijk wel, ook bij primitieve uh, volksstammen hier. En daar heb je nog echte namen van goden. In de loop van de eeuwen zijn de goden een beetje van gedaante veranderd, het zijn geen persoonlijke machten meer met concrete namen, het zijn meer ismen geworden. Je zou kunnen zeggen de goden van onze tijd dat is het materialisme of het kapitalisme of het communisme of wat voor isme je ook maar kan bedenken. Die zijn natuurlijk wat abstracter, dat is wat moeilijker om je bij voor te stellen, maar tegelijkertijd eh, wel degelijk zeer reëel. Om nog maar te zwijgen van koning voetbal. En aan Waar sommige mensen. En dat is nou niet om, om aardig te doen. Van, want ik hou ook van het spelletje. Maar uh, het wordt een koning. Het wordt een godheid. Als voor mensen. Voetballen of wat het ook mag zijn. Eigenlijk religieus gesproken. Dezelfde rol vervult Als dat vroeger het geval was. Met uh, die goden. Als dus. Uh, zulke ismen of zoiets als voetbal, of wat dan ook, diezelfde plaats inneemt van een, eigenlijk de dragende grond, de inhoud van je bestaan. Daar draait je hele bestaan om. En dan heb je te maken met, met concrete goden, ook al zijn ze een beetje van gedaan te veranderen, maar ze zijn wel aanwijsbaar. Je hoeft maar te kijken hoe mensen dat soort goden dienen. In, um, de volgende vraag sluit daarbij aan, hoezo is New Age een modeverschijnsel? Ik weet niet of ik dat gezegd heb, maar als ik dat gezegd heb, dan lijkt me dat niet helemaal verkeerd. Een modeverschijnsel betekent, het, betekent dat, het na, dat het op een bepaald moment is opgekomen en dat het na een tijdje ook wel weer zal verdwijnen. Dat laatste weet je natuurlijk niet zeker. Maar het is niet zo dat dat New Age verschijnsel al eeuwen en eeuwen bestaat. Dat kan ook bijna niet, want New Age betekent nieuw tijdperk en dat is een astrologisch gegeven. En pas in onze tijd zijn wij bezig van het vissen -tijdperk, het aquarius tijdperk binnen te gaan. Dus New Age kan ook pas nu uh, opkomen, opgekomen zijn. Um, is het dan niet meer gevaarlijk om deze goden zo te dienen? Jammer maar als de modeverschijnsel is dan kan we gevaarlijk zijn. Daarom kunnen die goden nog wel heel reëel en ook heel bedreigend zijn. Want uh, New Age is een beetje een verzameld bak... Voor een heleboel verschijnselen, waarin bijvoorbeeld ook die astrologische opvattingen verbonden worden met een heleboel Oosterse religies. Kijk, als in het Westen de religie een beetje wegvalt, Christendom is niet meer in tel, Jodendom natuurlijk helemaal niet, Islam is men veel bang voor. En dan ontstaat er toch een leemte in de ziel van de mens. Mensen zijn onherstelbaar religieus, zo heeft God ze nog helemaal gemaakt. Er zit diep in ons dat religieuze instinct, en er moet dus eigenlijk toch wel altijd iets zijn dat die leemte opvult. En als dat dan niet meer de goden van het westen zijn, dan de goden van het oosten. En dat beleven we nu ook al enkele tientallen jaren, ik heb de indruk dat enkele decennia geleden dat populairder was dan nu, maar dat waren dus de concrete godenmachten, vooral uit het hindoeïsme, dat in allerlei westerse jasjes, hier werd aangediend door de Bhagwan en door de Maharishi, Mahayogi en hoe ze allemaal mogen heten. Eh, maar dat zijn eigenlijk gewoon eh, Shifra en, eh, hoe heet het allemaal nog meer, Vishnu en Brahma. Dat zijn hindoeïstische goden, die hier gewoon door sommige mensen vereerd worden, met alles wat daarbij eh, hoort. En daar heb je dus eigenlijk ook weer, dat hoort weer bij de eerste vraag, te maken met heel concrete, concrete goden. En nog eens, ik denk dat christenen gemakkelijk denken dat die goden allemaal verzinseld zijn van die heidenen. Nou, ongetwijfeld zit daar een heleboel godsdienstige fantasie bij. Al die verhalen die over die goden verteld worden, daar zit natuurlijk een heleboel mythevorming, legendevorming aan vast. Maar als je de Bijbel goed leest, dan zie je, die goden worden als reële machten gezien. In nummer 21 lees je. En daar vinden we een lied waarin beschreven wordt hoe Chemos, de God van de Moabieten, zijn eigen volk geleid heeft. Maar hij heeft dat niet erg best gedaan, want het volk is in ballingschap terechtgekomen. Maar in dat lied wordt over Chemos gesproken als een realiteit. Een godheid die de geschiedenis van de Moabieten geleid heeft, net zoals uh, de God van Israël de geschiedenis van Israël geleid heeft. En in Richter 11 als. Uh, Jefta, de richter daar in conflict komt met Sihon, de koning van de Ammonieten. Dan zegt hij, waarom ben jij nou niet tevreden, want Sihon die wil zijn land veroveren. Dan zegt hij, waarom ben jij nou niet tevreden met jouw land, dat jullie God jullie gegeven heeft. Dat is diezelfde God Kemos. En dan zijn wij tevreden met wat onze God ons gegeven heeft. Dus hou je nou bij wat je God je gegeven heeft, en wil je nou niet meer hebben dan dat. En dan zegt hij erbij, heel slim, maar als je toch eigenwijs blijft, Bedenk dan dat boven al die goden een opperrechter staat. Een god dergo. Dus wij hebben onze god, ja wij, jullie hebben jullie god Kemos. Onze god gaf ons het land en jullie god gaf jullie het land. En laten we nog geen ruzie maken, maar als je dat toch doet, denk daarom. Er is een rechter over al die goden. En dan nou komt de te nou, dat is onze god. Dat is een geweldig pretentieus. Hij zegt dus, onze god hoort bij ons, jullie god hoort bij jullie... Maar onze God is tegelijkertijd de God der Goden. Hij is dus de opperrechter die over al die Goden beschikt. Psalm 82, God staat in de vergadering der Goden. En dan dus spreekt ze daar bars toe. Want die Goden zijn niets anders dan gevallen engelen. Maar Jezus daar aan de ene kant spreekt dus over die Goden als een realiteit. En dat doet de Bijbel constant. In de psalmen lees je verschillende malen: God is de God der Goden. Alle Goden moeten zich voor hem neerbuigen. Dat is een realiteit. Die goden van het hindoeïsme, van die Grieken en de Romeinen, van onze Germaanse voorouders, die moeten zich allemaal neerbuigen voor de god der goden. Want ten diepste zijn ze niets anders dan gevallen engelen. Dat zijn de realiteit. Zoals gezegd, de goden van onze tijd zijn vaak veel meer abstract, meer principes, meer ismen, meer ideologieën, leerstellingen. Maar daar worden nog steeds, zoals die goden van het hindoeïsme, nog steeds echte goden vereerd ook in onze tijd. Er zijn er nog meer voorbeelden in het Nieuwe Testament of in het boek Handelingen dan anderen als apostelen die grote daden doen, genezingen en tekenen. Nou, Filippus was er dus één. Um, Stevenus is de tweede, die ook een gewoon de was. Nou ja, gewoon, wat is gewoon. Maar denken we alleen maar aan wat in Lucas 10 beschreven wordt, die 70 die door de Heer Jezus erop uitgestuurd zijn. Men heeft daar met rijkelijke fantasie geprobeerd uit te vervogelen wie die zeventig zouden kunnen zijn. En alle bekende namen in het Nieuwe Testament die geen apostelen waren, die heeft men daar in dat rijtje gezet als allemaal fantasie. Maar in elk geval slechts 12 van die zeventig waren apostelen. 58 waren dat dus niet. En toch zijn ze allemaal met dezelfde volmachten erop uitgestuurd en kregen ze allemaal dezelfde boodschap. Op, dat ze genezen, de zieken moesten genezen, de milaatsen moesten reinigen, de doden moesten opwekken, de demonen moesten uitreiden. En dat is heel bijzonder. We hebben dus niet alleen maar de uitzending van deze 12, we hebben ook de uitzending van de 70. En als klap op de vuurpijl, aan het einde van Marcus lezen we natuurlijk dat die belofte uitgebreid wordt tot alle gelovigen. Deze tekenen zullen de gelovigen volgen. En er staat er als nummertje 1... Uh, boze geesten zullen ze uitdrijven. En nummer 5, op zieken zullen ze de handen leggen. En ze zullen gezond worden. Dat is dus een belofte voor allegenen die door de apostel tot geloof zouden komen. Voor gelovigen in het algemeen. Door de kracht van de Heer die hen daartoe zijn zegen schonk. Dan iemand die wil nog graag terugkomen op het thema uit de vorige lezing. 10 december. Oeh, dat is vorig jaar. Dat is wel een heel eind terug. Ik hoop dat ik het nog kan terugroepen. Ik kan me voorstellen dat dit nu niet aan de orde is, dan luister ik het nog wel na op de website van Utrecht. Mijn vraag, hoe bereik ik, hoe bereiken wij mensen? Er staat daar het woord agape achter, ik weet niet wat dat er precies bij doet. En hoe verhoudt zich dat met menselijke liefde, waarin twee aspecten, namelijk geven en ontvangen, tot uitdrukking komen? Ah, dat heeft ook met die agape te maken. Of is geven en ontvangen één? Nou zit ik mijn harde schijf razendsnel in werking te stellen wat dat te maken heeft met wat ik de vorige keer over het Johannes Evangelie verteld heb. En dat weet ik niet meer. Maar in elk geval, als ik probeer die vraag te snappen, hebt u zelf met het woord agape een heel belangrijk trefwoord aangeduid. Zelfs mensen die nooit Grieks hebben gehoord, die kennen toch allemaal wel het woord agape. Nou, we kennen allemaal veel meer Griekse woorden dan we denken, want onze taal is er natuurlijk vol van. Agape is een heel bijzonder woord, dat komt bijna in het gewone wereldse Grieks in die tijd bijna niet voor. Er is geen enkel onbetwist voorbeeld waar dat woord voorkomt, wel allerlei afleidingen, maar dat woord als zodanig niet. Het is net of de Grieken daar niet goed raad mee wisten of ze, of ze daar geen bestemming voor hadden voor dat woord. Filia wel, dat is de vriendschapsliefde. Dat is een liefde eigenlijk die opgewekt wordt door de ander. Maar agape is een liefde die eigenlijk de grondslag vindt in zichzelf. En niet in die ander. Met de agape liefde heb je iemand lief ook. Al zou die ander helemaal niet lief zijn. Je vindt dan de wortel, de basis voor die liefde in jezelf. En niet in die ander. En dat is de typische goddelijke liefde. De liefde waarmee, ons God, waarmee God ons lief heeft. Is niet een liefde die zijn basis vindt in ons. God heeft ons lief gehad toen wij nog. Hatelijk waren en elkander hatende, zoals Titus dat beschrijft. Hatelijk, dat is een oud woord. Dat betekent waard om gehaat te worden. God had ons lief toen we waard waren om gehaat te worden. Want we waren hatelijk en elkander hatende. Een van de bijzondere dingen in het evangelie is dat God mensen lief heeft, die hem geen liefde bewijzen, die hem alleen maar haten, maar die onder elkaar ook elkaar haten. Mensen dus van voor tot achter... Omgeven zijn door haat en toch op een of andere wijze heeft God die mensen lief. En nog bijzonderder is dat het evangelie zoals we het mogen uitdragen aan mensen vertelt niet alleen dat God hen lief heeft met die goddelijke agape, maar dat God mensen wil leren om elkaar ook lief te hebben met die agape. Dat is eigenlijk nog veel merkwaardiger. Ik bedoel het is al fantastisch, het is ongelooflijk om te weten dat er iemand is die hatelijke mensen zo lief heeft met zo'n, alles opofferende, zichzelf wegcijferende liefde, maar dat die God ook nog tegen ons zegt, ik wil dat jullie elkaar zo leren liefhebben. Die dus zegt bijvoorbeeld, uh, wat we gisteravond over hadden in geheim. Uh, dat je dat mannen hun vrouwen liefhebben, niet zoals normaal een man en vrouw liefheeft. Zolang de erotische aantrekkingskracht er is, is er niks aan de hand, dan blijven ze bij elkaar. Maar ook als dat er niet meer is, dan blijft altijd die agape over. Dus een man heeft nooit het excuus om te zeggen, ja, ik hou niet meer van mijn vrouw, als hij daarmee bedoelt de eros of de Filia. Want als hij zegt, God, bij wijze van spreken, daar heb ik niks mee te maken, ik gaf de agape in je hart. Dat betekent dat je je vrouw lief hebt, ook als ze helemaal niet meer lief is. Nou, dat is natuurlijk zoiets vreemds voor deze wereld. Maar mensen, ook soms christenen, gewoon tegen elkaar zeggen, ja, sorry, ik hou niet meer van dat. Ja, ik heb er niks aan is over. Dus ja, dan gaan we naar elkaar. Die hebben nog nooit die boodschap opgepikt. Want dan doen die mensen net alsof de enige grond voor dat soort relatie, en het geldt ook voor de relatie tussen ouders en kinderen, alsof die enige grond, en ook voor de van broeders en zusters onder elkaar in de gemeente, alsof die enige grond de Eero's of de philia. Maar God heeft gezegd, nee, ik geef een heel nieuwe grond. De Mijn eigen liefde leg ik in jullie hart. De liefde van God is onze hart uitgestort. Romeinen 5 vers 4. Waardoor jullie elkaar nu lief hebben met diezelfde soort van liefde. Dat betekent dat je dus een ander daardoor leert liefde te hebben, ook als die ander niet meer lief is. Als die ander dus niets aantrekkelijks meer heeft. Wat die liefde in stand zou kunnen houden, zou kunnen opwekken. Je hebt nu gewoon liefde doordat dat je nieuwe natuur is geworden. We hadden het vanavond een beetje, misschien dat die vraag daardoor ook weer opgekomen is, dat weet ik niet. We hadden het een beetje over de beperktheid van het evangelie, zoals we het in de praktijk vaak verkondigen. Dat maakt me wel eens bedroefd, want... Het Christendom wordt er zo mee naar omlaag gehaald. Het gaat alleen maar om hoe we van onze zonden afkomen, hoe we in de hemel komen. Nou, ik heb vanavond gezegd, ten eerste moet je dat veel breder zien. Het gaat niet over uw probleem, het gaat over het wereldprobleem. Het gaat om hoe deze wereld tot God teruggebracht kan worden. En daarvoor heeft een nieuwe koning gesteld. Maar ook als het gaat om het individuele heil, gaat het over onnoemelijk veel meer dan oplossing naar het zondeprobleem. Ik zeg altijd, dat is alleen maar het middel, maar dat is niet het doel. Het doel is bijvoorbeeld, er zou ook weer heel wat van te zeggen zijn, maar bijvoorbeeld die goddelijke agape in mensen neer te leggen. Dat heeft te maken met die nieuwe mens, waar we het gisteravond ook over hadden. Die nieuwe mens, die eigenlijk niets anders is, er staat ook zo in Eftens 4 vers 24, die overeenkomstig God geschapen is. Dat betekent dus ook dat je zou kunnen zeggen, die nieuwe mens wordt gekend door de agape, want daar wordt God ook door gekend werden. Daarom zegt hij er even zijn vijf In Wandelt in de agape als geliefde kinderen, als door die agape geliefde kinderen. En wandelt ook zelf in die agape, zoals Christus ons geagapeerd heeft en ons zichzelf voor ons heeft overgegeven enzovoort. Dat is allemaal agape. Je bent een kind van God, is dus diezelfde agape die in God is, die is nou ook in jou. Dus het is niet alleen maar dat God zondaren lief heeft en daarom ons gered heeft dat we zeggen, nou dank u wel Heere God en we gaan dan over tot de orde van de dag. Nee, hij maakt ons naar zijn eigen beeld. Ook naar het beeld van Christus, maar zelfs naar het beeld van hemzelf. Wees dan volmaakt zoals uw hemelse vader volmaakt is, zegt het slot van Matthäus 5. Wees net als je vader. Die is vol agape. Nou, dat ben jij nou ook. Die agape is in jouw hart gelegd. Dus je bent een heel andersoordig mens. Je bent een, een buitenbeentje. Vanavond hebben we een heleboel redenen gehoord waarom we buitenbeentjes zijn. Nou, door deze vraag komen we op een heel nieuw facet waarom we buitenbeentjes zijn. Want wij zijn mensen die lief hebben. Terwijl in deze wereld hebben mensen elkaar alleen maar lief zolang die ander aantrekkelijk is. Zolang die ander dus waard is om bemind te worden. En nu is er een nieuwe mens in deze wereld gezet die anderen lief heeft. Gewoon omdat die mens liefde is. Vandaar dat we in een gemeente van elkaar houden, niet omdat we elkaar zo sympathiek vinden, hoewel er heel wat broeders en zusters ook sympathiek zijn gelukkig, dus die maken het ons een beetje makkelijker. Maar niet allemaal. Maar dat mag geen enkel verschil voor de agape. Want de agape hebben we elkaar lief. We hebben elkaar lief omdat die anderen, ook niet omdat ze lid zijn van onzezelfde gemeente, want dat is een beetje clubgevoel. Dat heb je in de kegelclub ook. Dat is nog niet die goddelijke agape. Maar gewoon het lautere feit dat iemand een broeder of een zuster van jou is in Christus, dat betekent dat hij daarom alleen al die, die aardappel van ons ontvangt. En zelfs mensen de wereld om ons heen. En dat is natuurlijk weer, dat is, uh, u hebt het over geven en ontvangen, en dat is dus vooral een gevende liefde. Dat is een liefde die geeft, die zichzelf geeft. God heeft het voorgedaan door alles te geven wat hij had. Christus heeft het voorgedaan door alles te geven. En hij maakt ons tot mensen die leren te geven. Mensen die leren zich in te zetten naar de roeping die ze hebben... naar de gaven en de bediening die ze hebben... zich in te zetten voor anderen. Ze hebben ontvangen zelf... maar ze hebben geleerd om te geven. Ze zijn gevers geworden die uitdelen. Nou ja, ik weet niet of het iets met uw vraag te maken heeft... maar ik vond het mooi dat ik dit kon zeggen. En als er toch een verband is tussen mijn antwoord en uw vraag... dan is dat extra mooi meegenomen. Want uw vraag is me niet helemaal duidelijk. Als het niet zo is, dan hoor ik het straks wel... Is er nog iemand met een, oh nou ja, het is uh, drie minuten voor tien. Dus dat krijgt u vanavond niet, Ik krijg vanavond geen gelegenheid tot mondelingen vanavond. Dus, broeder, we zullen nog samen danken en dan is uh, het laatste woord aan jou, Renko. Met jouw team. Want jij bent de spreekbrauze eigenlijk. Goed, laten we samen danken en bidden. Heer Jezus, wij eren en aanbidden u als onze grote koning, onze Heer. Voor ieder van ons persoonlijk bent u onze Heer. Wij dienen u, ieder naar de gaven en de roeping en de mogelijkheden en de bediening die u ons gegeven hebt. Maar we verheugen ons er ook op dat u de Heer, de koning bent van heel deze wereld. Machtiger dan alle machtige mannen en vrouwen in deze wereld. We danken u, dat het eens zichtbaar zal worden, Heer Jezus, als u terugkomt met de wolken des hemels. Maar we danken u, dat ook al zou dat nog lang duren, wij nu al gewoon onvervroren u mogen dienen, wat er ook gebeurt. Wij staan gewoon aan uw kant. Als die vrienden van Daniel, die nog niet eens wisten van een verheerlijkte mens in de hemel, maar die zeiden, wat er ook gebeurt, of u ons nou in die vurige oven gooit, ja of nee, wij buigen niet voor uw beeld klaar. Heer, maak ons tot zulke dappere mensen. Mensen die dapper zijn, maar ook mensen die lief hebben, zoals we het net besproken hebben. Mensen die liefde van God uitstralen in deze wereld. Heer Jezus, u hebt zo geweldig uw liefde aan ons bewezen. Help ons om in die liefde te wandelen. Als geliefde kinderen. Naar het voorbeeld dat u hebt gegeven. U bent onze heerlijke koning, maar u bent ook degene die het ons voordeed, Hoe een mens zich overgeeft in de dood. Uit liefde voor anderen. Eerhoud ons daarin, wees met ons, bewaar ons onderweg. En als u nog niet gekomen bent, Heer Jezus, wil ons een volgende keer dan ook weer in gezondheid hier bij elkaar brengen. Wij prijzen uw naam voor alles wat u heeft gegeven en we vertrouwen ons ook verder aan u toe. Amen.